Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van de aanvallen in Israël en de Gazastrook is weer verder opgelopen. Aan de Palestijnse kant gaat het om 950 slachtoffers en aan de Israëlische kant om 1200 doden. In de Gazastrook kregen mensen het intussen steeds moeilijker... vertelt de correspondent Nasra Habiballa. De enige energiecentrale in Gaza die heeft zojuist laten weten... dat ze nog zo'n 10 tot 12 uur verwachten door te kunnen... Uh, maar dat dan de brandstof echt op is... Rond vijf uur vanmiddag haalt een toestel van defensie bijna 300 Nederlanders in Israël op. Er wordt er gekeken of er nog meer vluchten nodig zijn. En we blijven nog even bij Israël, want op Urk zijn vannacht 20 Israëlische vlaggen in brand gestoken. Bij verschillende inwoners zijn vlaggen met stok en al van de gevel gehaald. Ze hadden die opgehangen om te laten zien dat ze Israël steunen. En scholieren op de Canarische eilanden hebben de rest van de week hittevrij. Door een hittegolf wordt het te warm in de klasse en daarom gaan de lessen niet door. Op verschillende scholen zijn de afgelopen dagen mensen flauw gevallen. En twee Nederlanders moeten in België vijf jaar de bak in voor een plofkraak. Twee jaar geleden bliezen ze een geldautomaat op in Antwerpen... Deze buurvrouw hoorde het gebeuren. Ja, ik heb een knal gehoord en uh, ik ben gaan zingen aan het raam. En dan, uh, oh, ja, dan zag wow. ik rook, rook komen en ik heb mijn man wakker gemaakt. Ik zeg, kom, begin, uh, eens gaan we kijken wat er gaan is. Maar ja, en dan zeg ik dat het postkantoor dat ze de plofkrak had gedaan. Hè. De dieven namen bijna 180.000 euro mee... maar dat geld was wel helemaal besmeurd met inkt. Dat is een veiligheidsmaatregel om boeven af te schrikken... De daders werden gevonden via de eigenaar van een autoverhuurbedrijf... die destijds een auto aan de daders had verhuurd. Hij kreeg 10.000 euro zwijgeld van de daders... maar dat geld was dus helemaal blauw van de inkt. Net weer nog in het zuiden en oosten. Best dat zon, verder vooral grijs... en af en toe een kans op een nat pak bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht overal regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De Motions speelden een stijl van muziek die bekend staat als Nederbeat. Een mix van beat en rhythm and blues. Ze waren een van de populairste bands uit de Haagse beatscene. Wasted Words was een van hun grootste hits, maar ook It's the same old song en Why Don't You Take It zijn niet te versmaden. Triple play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. <middels> Sandy Coast werd opgericht in 1961 als Sandy Coast Kiffelgroep door de 14-jarige Hans Vermeulen. In 1974 viel de groep uit elkaar. Sandy Coast wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse 60s groepen. Ze scoorden met songs als The Eyes of Jenny, True Love That's a Wonder en I See Your Face Again.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 And I never thought I'd see her again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 I don't know if I'll ever see her again But I'll always be 70s muziek luister je naar Triple Play? Kees De Haan. Together. But now many times we don't know nothing to say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 Daar uit het raam van het restaurant en zie Schiphol in de nacht Op een landingsbaan knippert ver een licht, daar wordt een L al gebracht. De koffie is heet en bitter, dus des lacht en dan klinkt hoor oh. De laatste oproep voor de passagiers. Van de KL204, oh ik gaats giepel, want als ik god was en die zilveren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 Er zijn een stuk of drie clubs in Hilversum en dan ga ik naar Martijn. Peter Koelewijn is een icoon in de vaderlandse muziekbusiness. Hij is de grondlegger van de rock roll in ons land, maar schuwde ook ander werk niet. Vlucht KL-204 was de eerste, maar ook songs als de sprongen in het duister en de loop van een geweer zijn. Triple play, toppers van toen.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 De schooldag en hij zegt zacht Ik wil naar huis maar moeder hoort niets van zijn sneken. Want hij zal zes, paas over vriendjes Het echte schoffie maar diep in zijn hartje huisten. Paniek en angst voor die grote sprong in het duister Kwart over acht, zij is net 18 en zij gaat het hun vertellen. Zij wil het huis uit, want buiten wacht de wereld en zij kan het zonder thuis ook stellen Er komt verzet haar moeder huilt nog. Maar vader weet al dat zij toch niet naar hem luistert.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 Zij kregen alles want van van duister tot en met. Er werden tranen weggeveegd op het moment dat het ja wordt werd geluisterd. De dag was mooi voor een nieuwe sprong in het duister. King. Hun wederom meer begrip blijft dit in de ring. Robert Kennedy, Olaf Palmer. Ze vielen allemaal voor hetzelfde ideaal dat nog nooit in vervulling ging. scoorde de T-set een grote hit met She Likes Weeds. Het nummer ging over een vrouw die van bloemen hield, die op het graf van haar geliefde groeide. Het nummer werd echter verboden in de Verenigde Staten, omdat men dacht dat het over drugs ging. <middels> some magic word called cha The miles for a hearing screen. T-Set was een band uit de tijd die in 1965 werd opgericht door zanger Peter Tetro in Delft. Ze speelden een mix van beat en poprock en hadden verschillende hits in Nederland en daarbuiten. Ook Ma Bell Amie en Red Red Wine zijn grote hits van deze groep. Ma Bell Amie. You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea Ma Bell Amie.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 Bells ring, let the birds sing, let's all give them a substitute. Triple tell you that I adore you, that always do. That you amazed me play songs waar de nostalgie vanaf drijft 1966 scoorden de Shoes hun eerste internationale hit met Nanana. Na Na, een vrolijk nummer met een catchy refrein. In 1968 veranderde de band hun stijl van beat naar rock en scoorden ze hun grootste hit tot dan toe met Osaka. Maar nu eerst Wasting Time. On the way down Down into the deepest sea I saw you trying to hide And bury deep your darkness But you You can't hide your fear from me Triple Play, een greep uit het verleden. Pussycat was actief van 1973 tot 1985 en kwam daarna nog een paar keer bij elkaar voor reunieconserten. Hun grootste hit was Mississippi. En ik sluit het programma af met Then the Music Stopped. week. Dag.